9 uur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Examen kwijt door de post, dan hoef je hem niet over te doen. Eindexamens van zo'n 150 leerlingen op drie scholen zijn kwijtgeraakt door PostNL. En dat zou betekenen dat ze het examen nog een keer moesten doen. Nogal een tegenvaller natuurlijk. Ze vertelden ook boven dat het meerdere keren was gebeurd. Dat het bijna elk jaar gebeurt in Nederland. Waarom is er dan nog niet een beter reglement daarvoor? En waarom moeten wij daar dan... Gewoon. Ja, ondervallen Dat we dat opnieuw moeten doen en dat we deze stress op ons krijgen. Het examen is al door hun eigen docent nagekeken. Demissionair minister Slob heeft besloten dat dit cijfer blijft gelden. En dat het niet opnieuw hoeft. Want hij vindt ook dat het niet de schuld is van de leerlingen. Honderden mensen liepen vanavond in het Groningse dorp Hoogkerk mee met een stille tocht. In dat dorp in Groningen werd dit weekend een jongen van 14 doodgestoken bij de ingang van een supermarkt. Deze jongen liep mee met de tocht. Dat was zeker mijn beste vriend, vier jaar geleden.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 Engelse voetbalclubs kunnen het maar beter uit hun hoofd halen om nog eens met zo'n Super League ideetje te komen, want dan krijgen ze een flinke boete. De Super League was een plan van een aantal topclubs uit Engeland, Spanje en Italië voor een nieuwe competitie. Kwam veel kritiek op, van zowel sportbonden als fans. Dit zei oud-voetballer Gary Neville erover. It's pure greed. They're imposters. Deduct They them all points tomorrow. Put them at the bottom of the league and take the money off them. Seriously, you have got to stamp on this. This is a. It's criminal. It's a criminal act. Na alle kritiek besloten de clubs toch maar te stoppen met het idee. De Britse Voetbalbond komt nu alsnog met maatregelen. Engelse clubs die nog een keer een Super League willen oprichten... ...kunnen een boete van 29 miljoen euro verwachten. Al krijgen ze 30 punten aftrek in de competitie. Het weer nog, vanavond en vannacht komt het af naar 10 tot 12 graden. Er kan ook wat mist zijn. Morgen is het weer heel zonnig met 21 graden aan de kust... ...tot 26 in het binnenland. Zfm. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland staat de file op de A7, Zaanstad richting Horen. Tussen knopend Zaandam en Afrit Weide wormer is de vertraging een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort is Zin in Zfm. ZFM. Met nu jouw keuze ZFM. Het programma van Rick Seur en Pim Groof What's a part of time, you dress so fine Do the books of time in your prime die uh, popdia-show, uh. die heb jij in 1975 gemaakt als afstudeerproject aan de Sociaal Academie. Nou, die, dat is de meest succesvolle uh, productie geweest van de kritische film, dat was ook zo collectief, en die strijdcultuur dat natuurlijk, net is de en werktheater. Ja. Ja, maar een en, stapje terug in je, je meest succesvolle van ja. Kritische filmmers. Ja, maar het was ook zo'n collectief als het werktheater, maar dan op filmgebied. Oh, Ah, oké. Okay. Ja, ja, dus ik probeer, okay. kijk wat het werktheater ook deed, die gingen niet in de Schouwburg spelen. Nee. Maar die gingen op de vormingscentra, op scholen spelen, buiten, op campings enzovoort. Ja, ja. En die deed kritische filmmers ook. En die maakten films over bijvoorbeeld stakingen enzovoort, maar die deed, lieten niet alleen bij...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 En, uh, ja, er daar eh? nee, het hele ja. land mee nou, rond geweest. ik niet hoor. Nee? Af en toe. Maar oh. de kritische film was een collectief ja. van twaalf uh, mensen. Om de oh. buurt gingen ze daarheen. En vertonen, want dan moet je erop en... ja. Oh, ja. ja. Maar ja. je maar moet iets is... meer vertellen over de show voor onze luisteraars. Wat het nou inhoudt, ja. wat het precies is. Nou kijk, het was zo. Wij moesten, de sociale academie had sociaal cultureel werk. Ja. Dat betekent al die wijkhuizen en de buurthuizen. Die werden bemand door mensen die daar afgestudeerd zijn.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 Meer emancipatie ja, tuurlijk, ja. En ja. in dit geval ging het over de bewustzijnsvorming. Achter de popwereld zit een enorme muziekbusiness. Dat is wat die uh, Pop -die Show vertelt. Ja, ja. De kwam tot het slechtste af. Peter Koelen waren ook redelijk slecht. En uh, daarom Hoe komen die wel, er slecht af? Nou, die hadden wat bedrijven, dat waren kapitalisten. Het meeste geld ging naar de platenbonden en de kapitalisten, ah. en niet naar de muzikanten. Ja, ja, oké. Okay. Ja, ja. Daarom het eerste vraag: wat verdien je nou? Ja. Dat was eerste de eerste wagen die zo, Dat je dat kon vragen en dat ze er nog antwoord op gaven ook. Ja, maar dat maar, was geen probleem hoor. Nee, dat zou je niet, niet, niet zo makkelijk kunnen vragen. Je maar... je moet, je, moet je, uh, mensen zijn vaak zo bang om te vragen. Ja. Je moet dus uh, gewoon vragen en dan zeggen ze, we hebben niks mee te maken. Nou, heel goed. Ja. Maar meestal maar, ging het erop uh, in. Tachtigduizend schulden. Uh, en Maggie McNeil. Ja. 80.000 euro oh, ja wat vorig per jaar twee maanden vier weken vier weken op twee maanden wat oh, zo een, <laughs> een, een oh, in niet een tournee in Engeland heeft ja, ze is een huis van gekocht grote ja, ja, ja, dat is niet slecht dat is ook wel interessant om te weten als je ja, dat stelt en consumptiebonnen ja. ja. en consumptiebonnen. <laughs> <consumtiebonnen. laughs> ja, ja. hey, maar het is niet bij die ene op is show gebleven hè nee zijn er nog twee geweest met hetzelfde concept, maar die waren toch te ingewikkeld en te lang denk ik. Mm. Maar wat heb je ermee bereikt? Want je ging daar het land toe en je probeerde wat worden. Ja. Is dat gelukt? Ja, dat lijkt me wel. Ja? Maar dat is ook maar één ding, hè? die popdier show, wat die, al die groepen bewerkstelligd hebben, die, de, de, kern, de, de kernenergie protesten. Ja. En uh, bijvoorbeeld uh, afsluiten van am am Amelisweert Weert, dat bos. Die, ja, dat klopt. Ja, de hele ja. beweging tot het zand te komen, ja, tot hier en niet verder. Ja, maar ze en hebben het niet tegengehouden. Ik... hè He? Ze hebben het niet tegengehouden? Ja, hier en daar wel. Dus de kernenergie werd er gebouwd in Nederland. Dus, oh, okay. Ja, oké. Okay. Er is eentje gesloten ja, zelfs. Ja, en die gaan we weer open doen, ja. Ja, en de hele Bordsbeweging. we weten het ook weer. Daar, okay. Ja, uh, Bloemhoven. Ja. ja. En in het onderwijs zie je hele andere dingen, veranderingen zijn gebeurd die allemaal het is in de jaren negentig weer niet zijn gedaan ja. en helemaal vermoord ja. zijn met het kabinet ja. van de PvdA. Maar jouw pop-dia-show, ik denk dat de muziekwereld niet veranderd is. Dat is denk ik wat je zei ook, de managers zijn nog even uh, ratten. He? Dit is maar je er tegenaan kijkt, dat, dat geldmechanisme, mm -hmm. ja. dat, heeft, dat is alleen nog maar erger geworden er val, na de val van de muur. Toen, toen, toen riep iedereen nou is er het einde van de ideologie ja, ja dus ja. communisme en kapitalisme maar dat ja, een het kan, ja. en ik heb ook wel einde van die ideologie er is nog maar één ideologie over en dat is kapitalisme ja, klopt, ja. en dat is ja. toepassing. na 89, 90 en zeker begin van de eeuw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 Ja? Die zegt, al jarenlang verdien ik 1600. Of 16.000. Per jaar, ja. Als ja. Ja. nog guldenswaar of euro's doet er niet toe... en wat hij ook doet, het blijft altijd precies hetzelfde. En uh, wie is dat? Arthur Ebeling. Ja, een, een hele goede gitarist, zanger en componist. Ja. Echt eentje die, die ja. hoort bij je, ja. onze favoriete onbekende talenten. Ja. Want dat is eigenlijk de aanleiding geweest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 ja, heel blues, divers, ja. ja. Uh, heel mooi. Uh, oceana achtige dingen. Ja, Op een Gretchen, op een gitaar Je moet maar eens ook wel eens echt de moeite ja. laten. Ja. ja, goed. Moet maar ja, weet je, muzikanten ontraken. hebben in die zin pech. Kijk, je hebt, de hele kunstsector heeft het uh, al, al jarenlang zwaar gehad. Ja. Maar theater...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 Maar mensen die wij spraken, die... Uh, Zeker. Die waren, waren toch echt had. wel blij met. Harry oh, Hartold, die waren er heel blij bijvoorbeeld. Ja, ja. ja, nee, maar ik bedoel, als je het overal plaatje ziet... Ja. En, en, uh, en advocaten verdienen nee. 200 euro per uur. Ja. ja. Ik bedoel, dat is toch een van, ja. van de gekken. En dat is niet onder waardering van een bepaald soort beroep. Ja. Zou je kunnen zeggen. Ja. En het wordt alleen maar erger. Waarom zou je dan nog voor de muziek kiezen op dit moment, hè? Of vroeger? Nee, dat vind ik ook moeilijk inderdaad. Nu bedoel je? Voor ja, vroeger ook. Passie, ja. Nou ja, passie. Ja, passie. ja en, en denk wat denk je er wat, niet over na. He. Wat ze ook wel zeggen tegen ons, de magie van de muziek. Ja. Die, die, die neemt je nou op. Maar ja, wat, wat ook een groot verschil, dat je vroeger ook niet. Je hebt overal rockacademisch. De eerste was hier. Ja. Oh, ja. Ja. oh ja. Tilburg. Okay. Ja. Ja. En dan heb je helemaal een brood in Utrecht gekregen. En Amsterdam heeft ook een afdeling, dacht ja. Utrecht heeft er een, Enschede heeft er een. Ja, Muziekmuseum. ja.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 een fonds opgericht wat twee jaar is, waar je een beroepen kunt doen. Nou houdt het nog niet zoveel over dat je kunt leven, maar je ja. kunt er ook wel wat maken en ja. je kunt wel wat doen. Ja. Ja, een paar jaar geleden heeft er een grote Nederlandse groep ook subsidie gehad van de overheid. Een groep? Een groep, ja. Wat voor groep? Is, ja, de ja. staat. De staat, ja. ja. ja. Oh ja. ja, de staat, ja, ja. ja. ja. ja. Met het hoogtepunt vind ik de op toenemend, zeker Stevens. Maar, nou, ja, mijn hoogtepunt was eigenlijk wel die, die reis naar Amerika. Daar wou ik net naartoe oh. op aansturen. Dat heeft je zelfs in Amerika gebracht. Hè? Vertel daar eens wat over, over je reis naar Amerika. Nou, eh, eigenlijk wou ik pop die show 2 maken. En ik was klaar met, eh, met dat werk in die popcentra als de en Pochet En ik was ja, eigenlijk opgebouwd. Dat was de aanleiding, ja. En toen dacht ik, nou moet ik eigenlijk, en Rieke heeft heel erg gestimuleerd. Ga dan maar, je weet nou toch niet wat je moet doen. Ga dan maar, ik zie ons nog staande vlissingen met z'n tweeën, met een maat van me, op de kade zo, komt die veerboot aan, de buitenin. erin. We nog geen kaartje naar Amerika, want dan had je in Londen, had je Freddie Laker. Freddie Laker, die had hele goedkope reizen naar New York. Ah, welk jaar was dat toch? Uh, 78 ja. ja ja want 79 is daar geboren en toen ik terugkwam zei ik nou nou heb je het goed gedaan nou ga ik mee <laughs> Toen zijn met de trein naar het ja. station hoofdstation met, met de ja ja ja dat station uh, uh, uh, hoofdstation in Londen gaan. Met kantoor ja. van Freddy Leken. Ja. En daar hebben we daar een kaartje gekocht. En ik ja. Het is zo, te gek. Nou, toen vlogen wij dus ja. naar, naar New York. Wat nu? Ja, wat nu? Ja, kamer zoeken. Ja. Oh ja, ondertussen had ik. Ook oh, Pop Diaz 2 was klaar geweest, ja. ja. En toen had ik iemand ontmoet. Die had het over rock and roll. Adris Sturm was dat. En die had een vriend. En die woonde in. Uh, Louisville. Want die was, daar waren twee Elvis-fans. Uh -huh. En, en, en uh, die ging ik zoeken naar Louisville. Ja. Had ik Waar, is Louisville? Waar is dat, Louisville? Waar is dat? In het zuiden? Ja, Mississippi. Mississippi. Mississippi. Nee, nee, niet in het zuiden. Nee? Nee. Uh, het hart van Amerika. Ah, ja. Ja. Uh, ik geloof Moet Ali komt er vandaan. Wie? Ik Moet met Ali. Oh. Oh. Ja. En dan zijn we naar New York gegaan. Nou, ik, ik zie nog mijn voer, want toen moesten we een kamer zoeken. En toen kwamen we in zo'n uh, eindelijke kamer gevonden. Nou, het stond naar de ruïne. En de stak naar En dan kwam er nog een maf wijf. Helemaal over de toer. Ik zeg, ik denk, we zijn weg geweest. Ben ja. Toen hebben we een kamer gevonden. Toen oh, Toen zijn we nog naar. Uh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 En uh, Adrie mee, ons mee helpen en, uh, en uiteindelijk vonden we een enorme slee. Weet je wel, weet je met z'n vier handen. Ja, de Amikas, ja heerlijk, en, en mijn ja. maat was vrij lang, want er was zo'n achterlangs stuk zo, zo, zo, zo, zo dat je lang uit kon liggen. <lacht> toen hebben we daar schuim erop gelegd. Ze ja? zijn het leger zelfs als uh, de tapijt gehaald en erop gelegd. En toen hebben we grote palen en zijn branders gepakt. Oh ja, daar gaan we. Oh, oh heerlijk ja. Ja, zo van viel zo langs de Mississippi oh. heel laag naar uh, hoe heet dat daar uh, ja um, dus langs mij kwam in de buurt van Memphis kwam Natchez yes, heette dat ja yeah, Natchez yes. en uh, toen hadden we hadden we kampeerden daar in van die grote natuurparken oh ja natuurlijk ja, ja. en de stikte van de muggen <laughs> ik had toch zo'n ja. zo hang wat zoiets nee, zo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 Naar Toen ben ik daar dus alleen heen geweest. En. Het uh, was prachtig, want je kon die kamers nog zien. En, weet je wel, zo'n zo kitscherig uh, grafmonument. Ja, ja, ja, ja, ja. En, uh, ja. Het is nu helemaal. Want uh, Ricky en. En David, mijn zoon, die hebben ook nog een reis door Amerika gemaakt. Die zijn dan een jaar of zes terug. Toen was het totaal uh, kermis. Ja, mij, ja weet geloof ik ook, ja. ja. En dat was nog geen. Toen was in de buurt. zagen we een bluesfestival: BB King. stond we dag aan mee. Ja, ja. Nou hadden we niet in de gaten dat er twee dagen waren... waar dus herdacht werd dat een zwarte dominee doodgeschoten was. Reverend Evans heette hij. Oh, okay. ja. Dus wij liepen daar in zo'n dorp als enige blanke. <laughs> <laughs> dus er was buiten... En die gingen allemaal, allemaal optochten houden met cowboys. De, de ja, negers op ik, cowboys. Ja. cowboy paarden. en, en s'avonds een biebie dat betekent, nou, tegenover een paar van die zwarte dames zitten en die proberen ons uit voor bleekscheten. <laughs> De ander die vond ons heel leuk. Dus dat hebben we allemaal meegemaakt en, uh, ja, en later dachten we, ja god, we hebben er eigenlijk nog beetje te gevaarlijk opgesteld. Ja, ja, ja. ja. Dus, uh, Hoe was Bibi King trouwens? Hoe was Bibi King? Ik heb me niks meer aan herinneren. Ah. Ik weet al... Ja, wel. Ik kan wel herinneren... Volgens mij deed je geen flikker. <tiltje> Dat deed ik deed al de meidenmuzikanten ja, was het, volgens mij. Af de deur deed hij... Kijk, dan doe je de rest maar zo. Hij heeft geen eerder gemaakt. Ik heb er wel... Ik heb er wel... Uh, ik heb een dagboek bijgehouden... En heb ik een tekening gemaakt van... Die staat er nog in. En toen zijn we doorgereden naar New Orleans. Ja. En daar heb ik wel eens Daar hebben we leuke dingen gezien. Daar had je dus... Uh, dat, ik ben eventjes de naam kwijt, maar die had daar dus zo'n café, daar kon je zo in. Yes. En dat zaten allemaal gebrekkige bluesartiesten. een had een arm minder, de andere Ja? Die ja? was oh. blind. Oh. En die speelde met een partijtje jongen. Tonkjongen. Nou, dat was twee en, en, en die speelde dag en nacht. Ja? En als de ene moe was, kwam de andere blinders weer bij. Dat, ik vond het echt eigenlijk een van de, van de meest Europese steden. En die koffie is toen de tijd niet te zwaaien in Amerika. Nee. Behalve New Orleans. Ja. Café oh, de Monde. Ja. Dat was geweldig. Voor de nee. eerst echte koffie. Ja. En ik met Marijns spellen met bij ja, stokjes. Met ja, je stokjes. Ja, stokjes. En we toch. Maken jontjes, koffie. Ja. Alleen koffie. Alleen koffie komt er bij mij in. Ja. Toen zijn we zo doorgeschoten. Naar, oh ja, toen kwamen we vlak daarbij, op de camping. Toen kwamen we een paard tegen. En, uh, Praat met en er aan. En dan bleken een keertje te zijn. Althans, die vrouw beweerde dat. Ja. Nou, kom maar langs als je... Dus bijna naar Louisiana, ja. ja. Lafayette. Baton Rouge. Ja, ja, en dat waar, ja. soort dingen. Die namen ja, ja, ja. Alleen al. Ja, Op de hele wereld. En top, toen... Uh, toen... Uh, bij die vrouw klopt, en die schokte ik lam. Toen die dacht die kom ik nooit meer terug. Hij ja, zei toch, ja. <laughs> maar... Wij deden... Nou, ik zeg... Uh, ja, euh. oh, dus we kreken, we kreken, het is snel iets regelen. Toen kwamen we bij een hele religieus familie terecht. Oké. Okay, yeah. Die ons, dan mochten we dan blijven logeren. En die waren heel vroom en die bidden voor ons aan tafel. En we kregen, toen we weg kregen een, een Bijbeltje mee. Oh, en die dochter had yeah. eigenlijk 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dat waren allemaal citaten uit de Bijbel die ze ons toewensen, die we achter elkaar moesten lezen als we verder reizen. Maar die vrouw die had dan stilgezeten, die had de plaatselijke senator uitgenodigd. voor een, een, een, een middagseans, zal ik het maar even noemen. En die had een boek geschreven, The Cagents. The Cagents, ja. Nou, dat kreeg ik overhandigd. En wij waren, ik was buitengewoon geïnteresseerd. allemaal praten en doen, en zo, maar op een gegeven moment vond de gastvrouw het genoeg.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 Hotspots. <laughs> Twee hotspots. Twee hotspots. Nou, daar werden wij we geïnterviewd en dus s'avonds uh, uh, kregen we te zien bij die. Uh, ja, de televisie. Ja. Ik ja. zei tegen Peter: ik zei: moet je kijken wat een verdwaalde hippie daar. <laughs> <laughs> Peter was totaal over de zijkant. Oh, dat is iets goed <laughs> En dan in de Amerikanen vinden anderen wel een Oh, you so wonderful. You were so nice. You were so empathic. <laughs> dat doen we. Maar ze zegt, ja, nou, we wilden onder wel eens Keitje muziek zien. Maar ja. toen bleken ze. Zij wilde eigenlijk helemaal niet gekend worden, als Keesje. Zij was van oh. hoger stand geworden. Oh. Maar na lange aandringen yeah. konden we toch terecht. Ah. Maar dat was op zaterdag en zondag. Dat was een concert van Blackie Forestier. Okay. Ik heb er nog wel p van. Ah. En Blackie Forestier, dat was zo'n, hoe heet die, die uh, accordeons. Die, die hebben een bepaalde naam. Niet Bandelons, maar die heette daar anders. Die okay. hebt zo'n yeah. heel kort yeah. knoppen accordeonnetje. Yeah. Dat is dwingend in de, in de Cajun muziek. Ja. Ja. En die, uh, die speelde daar dus ik denk ja ik moet natuurlijk ik ben natuurlijk op research dus ja. we gaan hem interviewen dus, dus dat kan niet want ik moet nou spelen nou en dat begint om vijf uur als het oh, hou donker wordt hou eens op want oh. die boeren die moeten morgen morgen met wat buitengewoon leuk uh, hoe dat ging ze dus kom morgen terug voor dit interview dus ik heb een interview toen zag ik kijk wat heb jij nou aan je handen zet dus de kokos maar ontveld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 que c'est la première fois de ma vie que je fais un erreur là, là. j'ai de la propriété dans les montagnes ici dans la Louisiane pour vous vendre avec la neige, 12 mois par année, très ici dans la Louisiane. un bon marché ouais, ah, ah. Hoe zie jij de Nederlandse popmuziek? tussen de ontwikkeling en zo. En wat bedoel je daar precies mee? Nou, ik denk dat we al kunnen zeggen... dat de rock n roll muziek begon met uh, uh, Peter Koelewijn. Dat geloof ik dan nou ook wel, ja. ja. ja. Maar daarna? Nou ja, dat is heel waar voor me geweest, hè. Maar als je op het zat... en dat liedje wat hij leidt, net niet hoorde... dat is eigenlijk gewoon een, een, een, een bretons volkslied. Ja. Volkliedje. Zoals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 Ik heb een boek waar staan alle oorsprongen in van de liedjes, die uh, nou een paar van die Engels zal ik laten zien, maar heb ik jou al laten zien, hè, denk ik. Nee. En, dan zie je, en dat is eigenlijk een voortzetting van gewoon volksmuziek. En dat heeft heel veel vormen. Ja. En, dat, gaat, en ja. dat heeft zich buitengewoon verbreed, omdat daar ja. die, die blues bij kwam, waar de rock kwam, die zich vermengde met volksmuziek, die zich vermengde met country muziek, die zich vermengde met...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 Ja. die toch met een belachelijke tekst een heel mooi lied gemaakt heeft toch? Ja, dat ja. komt van het dak af. En, ja. en, dan, de, en dan bouwden wij de groot die een beetje zoet gevoiced is. En dan heb je de Golden Ear gehad. En van ja. Brood vind ik niet zo'n geweldige muzikant, meer een performer eerlijk gezegd. Ja, dat vind ik ook. Hij is wel belangrijk. Hij dus heeft wel een paar leuke... Ja. Ja. Ja. De the Night, die, ja, klopt. die rib is heel bekend. En, maar dan heb je... QB denk ik. Dat is ook een hele belangrijke. QB natuurlijk. Blues, zeker, ja.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 Hoe oud is jouw klein zoon, Rob? Die wordt 15. Ja. Nou, ik vertelde net... Uh, over mijn ja, Even terug, zone. want ik vind het wel leuk wat oh, jij zegt, inderdaad. Uh, er verandert iets in de wereld. Ja. Ja, ik heb het net gehad over... De, de, de, de, de, je hebt de identiteitspolitiek, bijvoorbeeld. Oh, ja, ja. Dat soort dingen. En uh, de, de, de iets wat interessant op zich is... of ook kans moet hebben om behoorlijk te leven... En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 Die ontwikkeling die zal tommel kunnen doen. Ja. en narcisme. toen is het al begonnen natuurlijk, hè? Elferschrijn is zo met zijn heupen en zo. Dat vonden we ook niks. Dus ja. ja. wacht even, dat is geen narcisme. Dus dansen. Nou, ja. Ja, dat vind ik toch wel wat anders. En dat vind ik ook een soort, hoe noem je dat? Een soort artistieke uiting.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 Ja, ja, dat is mainstream op het ogenblik. Ja. En rap is op zich ook niet slecht. Het is ook weer een kunstvorm van de jeugd op dit moment. Beroemd worden is een kunstvorm. Ja, het is niet alleen... alleen uh, Zij begonnen met Andy Warhol, hè? Ja, maar dat, dat is even leuk. Net als je die conceptuele... Je hebt een kwartier van uh, beroemdheid. Ja, van ja, ja, is ja, ja dat, vind oh, dat vind ik wel grappig opgemerkt. Dat vind ik wel grappig opgemerkt.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 Zeker, maar bepaalde muziek zal Zelte altijd blijven zijn. Zelfde Beatles zijn vergankelijk. Nee, Beatles zijn niet vergankelijk. <coughs> nou, je ziet het nee. in de, de laatste top 500 van de Rolling Stone. Wel mm -hmm. uh, Beatles uit uh, verdwenen die er in 2004 nog wel in stonden. Ja, nou, terecht toch? Er is andere muziek naastgekomen of zo. Maar ja. over 500 jaar weet iedereen nog wie de Beatles zijn. Ja, ja. Net als Bach, denk ik. Ja, toch? Bach is er ook niet vergankelijk.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 Your hit Tom Julie. hang down your head and cry hang down your hip Tom Julie. poor boy you're bound to die this time tomorrow reckon where I'll be hadn't been for Grayson I've been in Tennessee. Oh well now, boy. Hang, hang down, down your head your head. And hang down your head and cry. Oh, oh well, hang, hang down your head down. your head. Oh boy. And oh boy, you're bound to die. Oh well.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 de kreeg steeds mijn lol in met mijn gebrek ik spraak met mijn spraakgebrek <lacht> matige zangkwaliteit <lacht> en uh, in contact kom ik met Jacques mees een hele goede deel die woont hier om de hoek inmiddels was de stichting keeper hockey die inmiddels uh, 40 jaar bestaat dit uh, jaar nog een facet van jouw uh, popgeschiedenis ja de, de ja we hebben Stichting Keeper Rock opgericht. Productie over natuur en cultuur. Nou, dat kan alles onder vallen, dus dat <lacht> was zo goed En daar doe ik dus zijn, zijn witte optredens voor, want hij uh, zit in de uitkering. Hij zit zelf onder curatoren gesteld. Dus ik doe de, de witte optredens en dan kan hij. <lacht> de <zwarte. lacht> en, dan kan, en de zwarte? En de zwarte doet hij zelf. En dan kan hij dus de studio betalen waar hij werkt. Oké, okay, ja. Uh, yeah. En, en zo, langzaam, zeker ben je altijd ontwikkeld. Yeah. Ben ik aan liedje 30 bezig.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 Bekend met wat jouw top 3 uh, nummers zijn, nee. man, favoriete nummers. Ja, dat is over, het, over ja? Bob Dylan En, ja. Denk ja. Dat en wil jullie weten dan, is dit het moment dan dat het, Ja, uh, dit is het moment, moment dat je dat onthoudt, ja. nou we hadden het eerder moeten weten, maar ja. Alla. We beginnen bij nummer 3. Op nummer 3 staan. De allereerste uh, uh, muzikale uh, uh, impuls die ik gekregen heb. Uit mijn verleden als onderdeel van de wereldberoemde duo de Singing Stars, All I Have To Do Is Dream van de Avanorazels. Oh, ah, wat een mooie, ja. Mooi, ja, ja. ja. ja. ja. <laughs> ik heb even raar met bij Love, maar All I Have To Do Is Dream, die kan ik, die kan oh, nog steeds twee stemming zingen als ik in vorm ben. Ja, ja. Dat ik er wel eens ja. naast. Op twee. Ja, op twee. Dat zou je ook groot plezier doen. Dat is heel heftig to Go van Ray Koehler. Ook oh, geen slechte keuze. En heeft ermee te maken dat ik dit liedje ook vaak gebruik heb. Is bij bruiloften en partijen, want het leent zich buiten goed... om een bruidegom of een jaar over jubilaris toe te zingen. Onder andere de ouders van Til en Ricky. Het vaker wordt op een zo'n 50, 60 jaar huwelijk en dat begint met sla je ja, armen. Nog eens zachtjes. Oh, baby. Oh, hebt okay. een Nederlandse tekst. Ja, ja, ja. En opeen, jij weet het al, is Bob Dylan natuurlijk met. Ja. ja like yeah. a Rolling Stone. En vooral ja, ja. die allereerste klap. Zak! En dan gaat hij. dan zaagt dan door. Ja. Dat is een ja, kenting ja, geweest ja, ja, na zijn. Ja.